Uur. Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal in Rusland blijven. Volgens een advocaat krijgt hij een verblijfsvergunning van drie jaar. Snowdens tijdelijke asiel verliep afgelopen maand. Snowden lekte vorig jaar geheime documenten van de Amerikaanse inlichtingendienst NSE... aan een journalist van The Guardian. Daarna vluchtte Snowden naar Hongkong... en uiteindelijk kwam hij terecht in Moskou, waar hij tijdelijk asiel kreeg. Snowden heeft steeds aangegeven in Rusland te willen blijven... al had hij ook oren naar een verblijf in Brazilië. Nederland heeft er in Brussel op aangedrongen dat er nog zwaardere strafmaatregelen tegen Rusland worden genomen. Dat schrijft minister Timmermans aan de Tweede Kamer. Het kabinet wilde dat het wapenembargo ook ging gelden voor bestaande contracten. Timmermans schrijft dat Nederland wel tevreden is met deze eerste stap. Als reactie op de sancties heeft Rusland besloten dat veel Westerse landen geen vis, vlees, noten, melkproducten, groenten en fruit meer mogen exporteren naar Rusland. De politie is bezig met een ontruiming van de pier in Scheveningen. De pier werd vanochtend gekraakt door 15 actievoerders. De politie heeft gesproken met de krakers die protesteren... omdat ze een sociaal-culturele vrijplaats in de buurt van de pier moeten verlaten. Volgens de politie lieten de krakers weten dat ze niet willen vertrekken... waardoor ze dus onbevoegd op de pier zitten. Bij de ontruiming is de ME ingezet en boven de pier cirkelt een politiehelikopter. Een pro-Gaza-demonstratie zondag in Utrecht kan doorgaan zonder dat er extra voorwaarden aan worden gesteld. Utrecht behandelt de betoging als een reguliere demonstratie. Betekent dat de vrijheid van meningsuiting geldt, maar dat er zal worden ingegrepen als er discriminerende uitlatingen worden gedaan. Eerder verbod de gemeente Amsterdam pro-Gaza-betogers gezichtsbedekkende kleding te dragen of vlaggen van ISIS te tonen.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 haltestraat Halterstraat, Zandvoort in Jupiter Plaza.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 Met nu ZFM luncht. Die stukken zijn bloedserieus. Als je Chopin speelt, een stuk van Chopin... dat moet je spelen zoals hij dat bedacht heeft. Zo moet je dat spelen. Had u de tussenliedjes herkend? Ja, had u dit herkend van? Nee, nee, nee. Niemand? Moet je goed luisteren. Yes, Bent <lacht> u zangeres van beroep geweest? Uh... <lacht> kan je niet horen. Ja, maar yesterday. Kijk even. Yesterday. Ja, het is eigenlijk yesterday, maar oké. Okay. Uh, kijk, yesterday. Always is far away. Maar ja, wel gelijk. Ik had het zelf niet eens gemerkt. <laughs> Gisteren ook niet. Nee, maar dat zit erin. Yesterday. Always is far away. Nou, looks is een steek. help. Nee, dat was goed. Had u dit ook herkend van. Zong uw moeder dat bij het afwassen? Ja. Wat heb ik daarmee te maken dan? U, uh... ja. Uw moeder zong dat bij het afwassen, want ze was zelf niet aan het afwassen. U moest afwassen. Zong ze bij het afwassen? Dat speel ik niet. Niet met de deur slaan, ja, zus, nee, zuster. Dat pas daarna. Dat kwam pas daarna. Had u dit ook herkend? Ja, flipper, maar dat heb ik niet gespeeld. Toch heeft u het herkend. U hoort dingen die er niet zijn, dames en heren. Dolly Parton. Dan gewoon een klein stukje Hans Lieberg met Klassieke muziek is niet om te lachen. And we rely on and ja, ja. Kenny Rogers. Ik zei, het is het oorspronkelijk nummer van de Bee Gees. Die doen het ook. En uh, maar dit was een mooie versie van Kenny Rogers samen met Dolly Parton. Dit is Kovac. don't try to call my love. My heart, heart is I won't kill you, your ego dies Je plaat was dat een geweldig Kovax. En uh, dat noemen, dat, uh, dat heet uh, My Love. Even kijken, wat gaan we nu doen. Oh ja, we gaan nu uh, even kijken. Ja, dan moet ik even kijken. Dan, dan gaat het helemaal fout, natuurlijk. Even kijken. Ja, dan Oh ja, dit moet ik doen. FM Luncht presenteert in samenwerking met vrijwilligersinformatiepunt Zandvoort. De vrijwilligersvacature van de week. Geeft u interesse in deze vacature? Neem dan contact op met vrijwilligersinformatiepunt Zandvoort. Reageer via www.wip-zandvoort.nl Ja, en aan de telefoon hebben we Nathalie Lindeboom van Pluspunt Zandvoort. Hallo Nathalie. Goedemiddag. Goedemiddag. Je had uh, maar liefst twee vacatures voor ons... Ja, nu ik hier keer in mag vallen, nu mijn collega met vakantie is, dacht ik, ik, ik pak de gelegenheid te baat En ik, ik heb twee factures uh, op uh, VIP geplaatst. Ja. Uh, de één is uh, Herstel het Samen. Dat is een uh, project wat één keer per kwartaal is. En... Uh, daar zoeken we vrijwilligers voor die handig uh, zijn. Mensen die met een naaimachine kunnen werken... of juist een beetje technisch zijn... of uh, fietsen kunnen maken. Ja. Dat is de ene vacature die we zoeken. En de andere vacature is voor uh, Bali-medewerker bij Pluspunt. Mhm. Mm ja, en... Uh, wat, uh, wat houdt uh, het herstel samen? Dat, dat weet ik, want dat... Uh... Hebben we ook regelmatig uh, voorbij zien komen in, uh, in de agenda en dergelijke. Ja. En, uh, maar uh, een baliemedewerker, uh, wat verwachten jullie daarvan? Nou, een balie van Pluspunt, dan zoeken wij een vrijwilliger, eigenlijk een mensenmens, iemand die van mensen houdt en die het leuk vindt om mensen uh, te woord te staan. Want je bent echt het eerste aanspreekpunt bij de balie, mensen komen of bij je langs of mensen uh, bellen. En dat is uh, van jong tot oud, want uh, we hebben uh, kinderen die komen kinderkoken of uh, ouderen die bijvoorbeeld op dit moment uh, naar de eetcafé gaan, tot mensen die naar cursussen gaan... En eigenlijk ben jij eerste aanspreekpunt en moet je kunnen vertellen wie we zijn en wat we doen, nou hoef je dat natuurlijk niet allemaal uit je hoofd te leren, maar je moet wel computervaardig zijn om die informatie op te kunnen zoeken. Ja. Dus uh, voor de balie zoeken jullie iemand die uh, uh, zijn of haar weg weet uh, met een computer. Ja. En uh, die het uh, leuk vindt om mensen te horen te staan en uh, mensen te ontvangen in wezen. Ja, klopt. Ja, klopt. ja dat is zo. En uh, we gaan ervan uit. Uh, natuurlijk word je niet zomaar in diepe gegooid, hè, want uh, dat is best uh, veel ook wat er hier allemaal omgaat en, en gebeurt. Mm -hmm. uh, dus je krijgt er ook een periode dat je dat je ingewerkt wordt. Ja. En we willen het liefst dat je minimaal één dagdeel per week en eigenlijk twee dagdelen per week uh, bij de balie komt werken. Waarom? Juist omdat je dan goed ingewerkt bent, maar ook goed op de hoogte bent van alles wat er, uh, wat er speelt. En dan kom je natuurlijk in een team van collega's. Want je staat nooit in je eentje daar. Je hebt ook altijd collega's om je heen. En daarnaast krijg je ook werkbegeleiding van een beroepskracht. Nou, dat, is, uh, dat lijkt me eigenlijk best wel een hele leuke functie. Ja. Is een ja. hartstikke leuke functie. En hij wordt ook regelmatig door mensen gebruikt als mensen gaan herintreden. Dat ze op die manier weer wat werkervaring uh, opdoen. Ja. Of voor mensen die tijdelijk zonder baan zitten. Ja, het staat goed op je cv, hè, zoiets. Precies. Ja, ja, precies. Ja, dat in ieder geval. En uh, buiten dat is het natuurlijk uh, altijd leuk werken bij een uh, organisatie als, uh, als pluspunt. Want dus je hebt met heel veel verschillende uh, disciplines en mensen te maken. Dus. Klopt, uh, bij Pluspunt gaan we sowieso altijd met je in gesprek uh, om, om heel goed kennis te maken. Want we vinden het heel erg belangrijk dat jij vrijwilligerswerk gaat doen wat bij je past, wat je leuk vindt. Ja. Uh, dus dat, dat vinden we eigenlijk essentieel, hè? want je, het moet een win-win uh, situatie zijn. Dat jij iets doet ten behoeve van uh, zandvoort, maar dat je er zelf plezier aan beleeft. En dat het inderdaad bijvoorbeeld goed op je cv staat of dat je daardoor weer meer mensen leert kennen. Meer dan dat je eerst had, dat, dat is bij ons essentieel. En Pluspunt is een organisatie waar gewoon heel veel gebeurt... en, en ja, waar heel veel mensen uh, door de week uh, een cursus komen doen. Nou, ik, ik noemde het eigenlijk net allemaal op. En dat is van, laten we zeggen, van 0 tot 100. Ja. Nou, dat een mooie vacature. Een mooie vacatures. Ja. ja, erg leuk. Hartstikke leuk. We gaan ze op de Facebookpagina zetten. En, Sowieso. Uh, u kunt het alles natuurlijk terugkijken op wwwvip zandvoortnl En uh, ze komen ook bij ons op de Facebookpagina. Dus kunt u het allemaal nog eens even uh, rustig nakijken. En natuurlijk navragen bij de balie van Pluspunt. Zo is dat. Zeker. Oké. Okay. <laughs> nou, hartstikke bedankt weer. Dank je wel, Nathalie. En tot de volgende keer. Tot ziens. Tot Zien. ziens. Hallo. Dag. Oh The Archies. And sugar, sugar. Now, well. Anytime at all. Anytime at all. Anytime at all. All you gotta do is go. I'll be there. If you need somebody to love, just look into my eyes. I'll be there to make you feel right.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 I'll try to make it shine There is nothing I won't do When you need a shoulder to cry on I hope it will be mine Call me tonight and I'll come to you maar man, gisteren 60, 50 jaar geleden was... Uh, dat dit legendarische Beatle-album uh, uitkwam. En het was eigenlijk een enorme sprong voorwaarts... na, af, na natuurlijk uh, With The Beatles, wat nog een alpijn was... Uh, die een beetje volgens het oude concept van Live Repertoire... en zo werd opgenomen... En liedjes die ze live op de bühne speelden... Die, uh, die werden ook op de LP gezet. Dat was in dit geval natuurlijk helemaal niet zo. Uh, er stonden geen covers meer op deze plaat. Het waren alleen nog maar eigen nummers. En ook kwalitatief was het allemaal ineens... een enorme sprong uh, voorwaarts. Uh, zes liedjes kwamen voor in de film A Hard Day's Night. Dat was kant 1. Dat waren dus uh, Hard Day's Night... Uh, I should have known better if I fell. Happy just to dance with you. Um, I can't buy me love. En... Nog één. Ben ik even kwijt. Um, en en uh, uh, and I Love Her natuurlijk. Ja, die, die vergat ik. En de andere kant, dat waren liedjes die niet in de film voorkwamen. Maar er zitten ook juweeltjes bij. En daarvan hoort u dus Anytime at All. Het openingsnummer van kant 2. Hard Is Night was een film van Richard Lester... En het moest een film zijn die uh, voorstelde een dag uit het leven van de Beatles. En uh, het was een zwart-wit film en het was echt puur humor. Het was lachen, het was gewoon gezellig. Um, de film die uh, brak alle records natuurlijk. En in Nederland werd die uitgebracht onder de veelzeggende titel... Ik zie dat nog op de Rembrandt-bioscoop in Haarlem staan. Um, A Hard Day's Night, zo heette de film. En die werd in Nederland... Uh, ...vertaald met... ...je, je je hier zijn we. <laughs> ik moet nog... Ik, ...ik barst nog een lach uit als ik het, als ik het hoorde. A Hard Days Night was overigens... ...een uitspraak van Ringo. Eh, dat nog even ter informatie. Het was overigens een uitspraak van Ringo... ...want de, de heren vroegen... ...Ringo was iemand die had wel meer van dat soort dingen. Van dat soort mooie uitspraken. En eh, de vroeger was aan hem... Eh, van, uh, ...hoe was het gisteravond? Toen zei hij... It's been a hard day's night. En dat was ook gelijk de titel van de film. Dus de titel is bedacht door Ringo. Dat u dat even weet. Want Ringo was echt wel een heel origineel mannetje. Behalve een goede drummer. Goed, oké. Okay, we gaan door. Abba. The day before you came. My train.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 Oké, okay, maar het is wel een periode, dames en heren, dat er heel veel dingen 50 jaar geleden gebeurden. Zo is het morgen bijvoorbeeld, 8 augustus, 50 jaar geleden, dat de Rolling Stones dat legendarische concert gaven in het uh, Coer Waar Als ze maar vier nummers gespeeld hebben, ze stonden nog geen 10 minuten op de bühne, dan was de zaal volledig in puin geslagen. Mocht u daar herinnering aan hebben en uh, ons daar iets over willen vertellen morgen in de uitzending... dan bent u natuurlijk van harte welkom. Als u erbij was bijvoorbeeld. Morgen is dat dus 50 jaar geleden het legendarische Stones-concert in het Koerhaus in Scheveningen. Ik weet dat er ergens opnamen uh, zijn. Die ga ik wel proberen even te vinden. Dan morgen iets van draaien. Kijken of dat lukt. Moet er zijn, maar ja, waar vind je dat zo gauw? Ja, in ieder geval, morgen is dat dus 50 jaar geleden. De Stones in het Koerhaus in Scheveningen. Met een verschrikkelijk voorprogramma toen erbij. Voor Zandvoort en de regio. En toen de Stones uiteindelijk kwamen was het geluid dermate beroerd dat de mensen echt begonnen te buiten. Ja, dat lag niet aan de Stones, Het lag gewoon aan de slechte geluidsinstallatie. Goed, hier is het Regio met Angela de Koning. In Zandvoort aan Zee werken acht zandkunstenaars keihard aan een inzending voor het Europees kampioenschap: zandsculpturen. Aanstaande vrijdag wordt om half vijf op het kerkplein bekendgemaakt welke sculptuur heeft gewonnen en wie er de nieuwe Europees kampioen wordt. Nadat de laatste hand aan het sculptuur is gelegd, wordt er. Wordt het bespoten met een beschermende laag van water met een milieuvriendelijke kinderlijn, zodat de kunstwerken tegen weer en wind bestand zijn? Mede door deze behandeling zijn de sculpturen vaak nog tot en met november in al hun pracht te bewonderen. Als oh, er zijn... geen oh, ze idioten zijn die ze slopen, natuurlijk. En laten we dat nou eens niet doen dit jaar? Nee, inderdaad. Dat is uh, heel erg zonde. We moesten het vorig jaar helaas ook weer constateren. Dus. De maand augustus gaat Stichting de Noordzee weer de hele Noordzeekust opruimen tijdens de Boscalis Beach Cleanup Tour. In Zandvoort start, start de tour op 14 augustus vanaf Langevelde Slag naar Zandvoort. En op 15 augustus gaat de etappe van Zandvoort naar IJmuiden richting de Noordzee roept iedereen op om te komen helpen... want 350 kilometer kust opruimen in 31 dagen, dat kunnen ze niet alleen. Heb je zin in een gezellige en actieve dag op het strand? Wil je samen met anderen een unieke prestatie neerzetten... en iets doen aan de plasticsoep in zee? Geef je dan nu op voor één of meerdere etappes... via www.noordzee.nl-toer. Sinds september vorig jaar is de grofvuilregeling grof gewijzigd. Je kunt de meldlijn bellen op telefoonnummer 023 574 0200... en het grofhuishoudelijk grof afval wordt op bestelling opgehaald. Daarnaast is het ook mogelijk het grofvuil zes dagen per week... zonder verdere kosten te brengen bij de Milieustraat in Heemstede of Haarlem. De resultaten zijn er inmiddels naar. Het totaal aanbod is aanzienlijk gedaald. Je ziet geen struiners meer en er is nauwelijks nog illegale plaatsing. Samen houden we dus Zandvoort schoon. De strandgangers van Zandvoort zijn nog alerter op elkaar... na de berichten die afgelopen tijd zijn verschenen over gevaar in zee. Het water kan onverwachte stromingen hebben en die kunnen je meesleuren de zee op. Dat betekent extra goed opletten dus en niet te ver de zee ingaan. En mocht je iemand in nood zien, waarschuw dan meteen de reddingsbrigade. Al dus Marion Huybus van reddingsbrigade Zandvoort. In het eerste half jaar zijn er 4,5% minder auto's gestolen dan in dezelfde periode in 2013. Tot nu toe zijn er bijna 5500 auto's ontvreemd. 5, de geïntensiveerde samenwerking in de strijd tegen autodieven lijkt succesvol. Zo schrijft vandaag de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit. Gestolen auto's worden steeds sneller internationaal gesignaleerd. Omdat de beveiligingen zoals alarmsystemen en voertuigvolgsystemen steeds beter worden. En ook uh, importeurs nemen steeds strengere maatregelen om die stal te voorkomen. En tot zover het nieuws. Meer of geen weer? Zomer of hartje winter? Het Westkust weerbericht luidt als volgt. De zon schijnt vandaag regelmatig, maar er zijn ook wolkenvelden... en deze kunnen uitgroeien tot een enkele regen- of onweersbui. Aan zee zal het overwegen, overwegend zonnig zijn en ook blijven. De zwakke westelijke wind draait gedurende de dag naar noord... en de temperatuur stijgt naar 22 graden. Vanavond en komende nacht zijn er aanvankelijk opklaringen, maar gedurende de nacht neemt de bevolking geleidelijk weer toe. Het blijft droog en de zwakke wind gaat naar het oosten. De temperatuur daalt naar 15 graden. Morgen schijnt eerst nog de zon en loopt de temperatuur heel snel op naar 25 graden. In de middag is het bewolkt en dan staan er opnieuw enkele buien mogelijk met onweer. De wind is meesmatig uit het oosten tot het zuidoosten. En tot zover het nieuws en het weer. Dat was het weer your mama gonna say, you find a lunch like this guy. Say mm -hmm. anyone mm -hmm. wanna go dancing in the garden? Does anyone wanna go dance up on the groove. Does anyone wanna go dancing in the garden? Mm -hmm. Does anyone wanna go dance up on the groove. Mm -hmm. Does anyone Wants in the garden. Does anyone wanna go dance up on the roof? Does anyone wanna go waltz in the garden? Does anyone wanna go dance up the on the roof? On the time sequence, even now, climb those stairs to that ballroom in the air. Get your partner. Does anyone wanna go waltz in? The Does anyone wanna go dance up on the roof? <laughs> Does anyone wanna go waltzing in the dark again? Nou, thuis ik, euh, vroeg ik aan haar. Ik zeg, van welk programma was dit de tune? En ze wist het niet. Ah, kom op. Nou, gewoon Bart. Nou, hopen. Van welk programma was dit de Hè? Huh? Ik versta je niet. tussen twee en vier, op het oude radio, van Veronica. Lex Harding Show, daar was het de tune van. Ja ja, toen had elk programma nog een tune, doen ze het eigenlijk niet meer. Maar toen had elk programma nog een tune. Ik het gelijk aan herkennen, was leuk. André Brasseur was het, op zijn Hemmeltorenhol. En uh, het, leuntje, het nummer heet The The Kid. En uh, Veronica komt binnenkort ook aan bod, hè? Ja, zeker weten. 31 augustus, jongens, let maar op. Dit is de band. Ik vind het mijn allermooiste nummers. Heerlijk. I'm En uh, dat kwam uit een oud huis dat helemaal paars geschilderd, pink geschilderd wordt. Dan weet ik nooit of pink nou paars of roze is. Roze, hè? ja. Uh, dus uh, dat huis, dat heette Big Pink, dat stond in uh, Woodstock. Dat kleine plaatsje waar ook dat legendarische festival uh, plaats zou gaan vinden op een gegeven moment. En ze hadden daarom een uh, studio, de heren van de band. En er uh, werd een album opgenomen. Dus dat heette dan ook niet van iets Music van Big Pink. Dan kwam dit prachtige stuk af. The Wait van de band. En de band is natuurlijk bekend geworden door Bob Dylan. Omdat zij, uh, toen Bob Dylan elektrisch ging... Uh, zei, uh, zijn begeleiders waren. Zo ging dat. Zo als het ware. Nou, ik denk dat dit zo'n beetje de laatste gaat worden. Beetje een raar begin, maar... Dat hebben ze er op de single afgeknipt. Barry Ryan, grote nummer 1 in de jaren 60, Eloise. The sun that makes the day That lights the way Heffing Fun, zeggen ze dan, maar het zit langer op, wat ons betreft. We gaan een vrolijk vervolg met de, de Donderdag bij CFM natuurlijk. Zometeen. Uh, uh, de muziek. Nee, hoe heet het programma voor jou ook weer? Oh ja, Jukebox, hè? Ik versta het niet hoor. Oh, Matchbox, oh. Oh, zijn programma heet Matchbox. Ik noem het steeds de Muziek Boulevard Live, maar het programma heet Matchbox. Natuurlijk genoemd naar dat prachtige liedje van Carl Perkins, ja, ja. En, uh, Goed, nou, uh, wat mij betreft, het zit erop voor vandaag. Morgen ben ik er nog en maandag zijn wij er nog. En dan zult u ons even een weekje moeten missen, Hansela mij. Want het is feestweek BV Wijk volgende week. Dus ja, dan hebben we even andere zaken aan ons hoofd. Dus zijn we er niet. Maar maandag nog wel hoor en morgen ook nog natuurlijk. En morgen gaan we natuurlijk een beetje aandacht besteden aan uh, het feit dat het 50 jaar geleden was. Dat de Stones voor het eerst in Nederland waren. Dat gigantische puinhoopconcert in het Koerhuis in Scheveningen binnen. Eh, kwartier was de zaal gesloopt. Toons hebben maar vier liedjes gespeeld. En waar waren bovendien niet te horen, want het geluid was zo verschrikkelijk slecht. Nou ja dat, eh, ja, dat las ik in de krant allemaal vanmorgen. Dat zeg ik niet hoor. Ik denk dat het mijn mening is. Nou, zometeen Bart van der Meer met Matchbox. Daarna eh, Hans Wassenaar met de Muziekboulevard Live. En eh, verder, eh, ach, we zien wel...